Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Portugal is in rouw na het tremongeluk in Lissabon. Gisteren schoot daar een van de iconische geel-witte kabeltrams naar beneden van een heuvel af. Zeker 15 mensen zijn overleden, zegt correspondent Edwin Winkels. Wat gebeurd is weten we nog niet. Maar die, die is de helling af gaan rijden zonder, zonder remmen. En bijna beneden is, is er een bocht naar rechts. Een lichte bocht. En daar is hij uit de rails gevlogen tegen het gebouw aan. En omdat alles van hout is en heel klein lichtstaal. was terecht. Je ziet op beelden helemaal niks erover. Hij is uh, volledig uh, verbrijzeld, uh, die tram. Er raakte ook ook 23 mensen gewond. We weten nog niet of er ook Nederlanders in het karretje zaten. Voorlopig rijden de kabeltrams in Lissabon niet. De autoriteiten willen eerst weten of alles veilig is. 13 ziekenhuisbehandelingen worden binnenkort niet meer vergoed. Volgens de Volkskrant gaat het om ingrepen die veel geld kosten, maar eigenlijk weinig zin hebben. Bijvoorbeeld de behandeling van een ontstoken blinde darm. Nu wordt die nog verwijderd tijdens een operatie, terwijl veel patiënten genoeg hebben aan pijnstilling en antibiotica. Een jeugdzorginstelling in Harreveld wordt binnen twee jaar weer een jeugdgevangenis. Demissionair minister Van Wil wil zo meer plekken creëren voor jonge veroordeelden. In het gebouw werden de afgelopen jaren jongeren met psychische problemen behandeld. Maar er waren veel misstanden. En nu wordt het gebouw in Harreveld weer omgebouwd tot jeugdgevangenis. Een groep fanatieke zwemmers begint morgenavond aan een zwemtocht van Amsterdam naar Den Helder. Daarmee willen ze geld ophalen voor kinderen zonder zwemdiploma... Voor veel gezinnen met, laag, met een laag inkomen is zwemles onbetaalbaar. Deze deelnemer heeft er al helemaal zin in. Ja, het lijkt toch sowieso gewoon een mooie uitdaging. In het noord kanaal bestaat het jaar 200 jaar. En we dachten, ja, daar moeten we iets mee doen. Ja, en als zwemmen en het kanaal, ja, dan ga je er zwemmen. En als ze nog gaat zwemmen, ja, hoe tof is het dan om daar een goed doel aan te hangen. En het mogelijk te maken, ook voor mensen die normaal geen geld hebben om een zwemdiploma te halen. Dat ze dat nu toch kunnen doen. Het is een tocht van 80 kilometer die ze in estafettevorm zullen afleggen. En het weer vanochtend wolken en zon met aan de kust wat buien. Vanmiddag blijft het wisselend, af en toe opklaringen, maar ook regen en een klap onweer. Het wordt vandaag een graad of 22. ZFM verkeersinformatie. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat fiede tussen Naar de West en Knopend Eemnes, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A4 Van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer, 9 kilometer, daar is de vertraging 20 minuten. A27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Eemnes, 8 kilometer fiede, met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM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 I can't believe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 Now honey, but I want them all live vanuit Zandvoort ZFM. ZFM like no other flawless absolutely flawless perfection, perfection, perfection. leuk Thank you.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 And I'm me In un altro viso cogliere un sol Quelli, sguardi sempre attenti, agli spostamenti, quando dallo spazio me ne uscino Anche se poi era forse più la mia see Unbelievable